met het NOS u Bij populaire studies moet straks misschien weer worden geloot. Nu selecteren opleidingen met een maximum aantal studenten... op basis van bijvoorbeeld een goede motivatiebrief of hoge cijfers. Minister van Engelshoven zei in een Kamerdebat... dat dat in de praktijk niet goed werkt... en dat ze gaat kijken of de loting weer terug moet komen. Het loten voor een studie werd door het vorige kabinet juist afgeschaft... omdat bij dat systeem niet wordt gekeken naar de kwaliteiten van nieuwe studenten. De brandweer heeft ruim 5000 meldingen gekregen als gevolg, als gevolg van de storm Kira... blijkt uit een inventarisatie onder de 25 veiligheidsregio's. Er kwamen veel telefoontjes over onder meer gevaarlijke situaties... door omgevallen bomen, losgeraakte dakdelen en omgewaaide schoorstenen. Nog steeds is de brandweer druk met de afhandeling van minder urgente meldingen. De harde wind veroorzaakt op Schiphol nog altijd problemen... Vandaag zijn tot nu toe meer dan 220 vluchten van en naar de luchthaven geannuleerd. Gisteren gingen 240 vluchten niet door. Bij een aanval van het Syrische leger in de provincie Idlib... zijn vijf Turkse militairen gedood en vijf anderen gewond geraakt. De aanval was ten noordoosten van Idlib stad. Daar heeft het Turkse leger een controlepost bij een vliegveld. Het Turkse ministerie van Defensie zegt dat het Syrische artillerievuur is beantwoord... en dat de doelen zijn vernietigd. In de provincie Idlib woont een hevige strijd tussen het Syrische leger, dat door Rusland wordt gesteund, en een deel van de oppositiegroepen, die steun krijgen van Turkije. Shorttracker Sjenki Knecht rijdt komend weekend in Dordrecht zijn eerste officiële wedstrijd in ruim een jaar. Hij liep vorig jaar ernstige brandwonden op bij het aansteken van een houtkachel en moest lang revalideren. In Dordrecht wordt de wereldbekerfinale verreden. Omdat Knecht een wildcard heeft gekregen, kan hij de kwalificatiewedstrijden overslaan. Het weer, opklaringen en veel wind bij een graad of zeven. Later weer buien met hagel, onweer en natte sneeuw. Ook morgen winterse buien en een krachtige tot stormachtige wind. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer langs de kust nog steeds rekening houden met zware windstoten. Vanwege die harde wind is de N107-Enkhuizen-Kampen in beide richtingen dicht tussen Enkhuizen en Lelystad voor zwaar vrachtverkeer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag Hey ZFM, dit is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort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 And I we krijgen morgen hoog bezoek van de burgemeester. Die komt ook even langs bij ons. Volgens mij komt hij om kwart over drie. Samen met onze voorzitter, mevrouw Maaike Koper. Precies. Dus dat wordt, ja, een, ja. Dat wordt een, een, ja, een zware tafel. Dat, dat gaat heel gezellig <laughs> worden. Morgen tussen twee en vijf op de Zandvoortse Radio. Welkom terug, u drie van Zandvoort op zaterdag op 8 februari. En we gaan weer naar Joop Nes op Duintjesveld. Want, Joop, zijn we nog lekker aan het scoren daar? Uh, nou ja, uh, laten we eerlijk zijn, Ik uh, ga nog steeds 4-0. Dus de wordt goed. En ja, wat veel meer kunnen zijn, want het is veel normaal sterker dan, uh, dan uh, de marken. Uh, trainer mee heeft ondertussen twee keer, nee drie keer moet ik zeggen, geliefd, dus, uh, Er zijn wat... Uh, dus is aanhaling steeds mindere goden ingekomen. Jonge jongens die de uh, kans krijgen om in het eerste te kunnen acteren. Uh, een daarvan is onder andere Naviat Boom. Er wordt veel van verwacht. Zo'n van Terry Boom, uh, die jaren zelf in het eerste heeft gespeeld. En die, uh, die jongen die is uh, ja, gewoon een dominant. Nee, nou, niet dominant. Behoorlijk ah, aanwezig. Voorlopig is het de Zandvoort die... dat de dienst uitmaakt hier op het Dijk is er zijn een paar jongens die ik echt met name moet noemen, met name van uh, Cassini, werk knoeg te hard, Nigel Berg, nog niet uh, succesvol, maar werkt keihard voor het succes van en. Ook uh, uh, Jeffrey Samsin, die, uh, die hij heeft het nodige in huis, en dat wil ik nog even noemen, Philip van der Linden, een jong gevolg die de kans krijgt om een eerste die de basis te gaan. Uh, ja, werkt keihard in die verdediging. En Stamford is daardoor gewoon sterker geworden. Uh, veel meer drijft naar voren en, uh, ik, ik kan me voorstellen dat uh, als dit zo, zo blijft, dat Kans uh, toch echt uh, een kampioenskandidaat is, ondanks dat ze de laatste wedstrijd weer verloren erop. Nou ja, het zal wel heel, heel mooi zijn uh, trouwens, Joop. en dan kunnen we vandaag een begin maken door uh, weer eventjes een paar plekjes te stijgen. Ja, het is het is zonde natuurlijk dat die zes punten zijn blijven liggen de laatste wedstrijden. Want, hij uh, ja, zegt, ja, misschien wel 6-7 punten los te staan. Dus Jawel, maar je ziet ook dat de anderen ook uh, punten hebben laten liggen. Dus uh, daardoor zit het ja, nog uh, lekker uh, dicht bij elkaar. Ja, gelukkig wel. Ik zeg het vierde plaats, dat stand voor drie punten achter de nummer één. Ja, dat zijn er nou, dus 1 is tussen. Dus we blijven overop. Zo is het. Nou, in ieder geval goede berichten vanaf Duintjesveld. En straks komen we uiteraard weer bij het terug, Joop. Voor het vervolg van deze wedstrijd. sv Zandvoort tegen inderdaad Marken, waar het 4 tegen 0 staat. Nou had er een plaat gestart moeten worden, <lacht> Albert-Jan. Jij begreep hem waarschijnlijk al, maar die heeft er helemaal geen zin meer in. Nou, dan hadden we natuurlijk even wat we verder nog uh, kunnen verwachten in de derde uur. Oh, nee, dat hoeft al niet meer. Ja, nee, doe ja, maar. Doe maar. Nee, er komt geen plaat in. Uh, nou, we gaan zo meteen, sv uh, Even twee platen draaien. En dan uh, schakelen we om 20 over vier weer uh, live terug... naar Joop van het slot van de tweede helft van de voetbalwedstrijd... SP Zandvoort-Marken. Half vijf hebben we dier van de week. En die luistert naar de naam uh, Luna. En daarna hebben we... Dat schuiven we dus even op. Pit Report doen we daarna. Tussen, de kwart, tussen uh, half, uh, vijf, half vijf en vijf, uh, kwart voor vijf. En kwart voor vijf, uh, luisteraars en uh, liefhebbers van het gedicht van de week... Dan komt hij erin hoor. Het is een prachtige tranentrekker. Het gedicht van de week. De pakkende titel is Steeds als je me aankijkt. Nou, dat wordt even uh, schrikken. Oeps. Kwart voor vijf. Ik zou zeggen: genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Al 30 jaar jong. Zo is het. Dankjewel, Albert, voor het uh, goede nieuws. Uh, inderdaad, al 30 jaar ZFM op de Zandvoortse radio. Wacht aan de telefoon uiteraard, want we gaan weer naar Duitsersveld. En als jou belt, dan betekent het een uh, doelpunt. Jop? Ja, vaak wel. Nu ook. 88 e minuut. Een vrije schop voor Zomvoort. Vanaf de rechterkant. Ja, en dan is er maar eentje die dat kan. En dat is Jeffrey Samsins. Zijn eerste doelpunt voor Zomvoort. Prachtige vrije schop. Een metertje op we zou zijn. gauw een meterje of 20 van het doel. In de verre hooghoek. Ja, prachtig. Werkelijk sublim. doen. het met vijf naar voor. Kijk, dat zijn uh, mooie berichten. Hoe lang hebben we nog te spelen? We spelen in de 89e minuut, op, Maar er zal een beetje bijgetrokken worden. Er is wat uh, besturenbehandeling geweest. Dus uh, het zal nog een paar minuten duren. Weet je, we gaan nog één plaat draaien en dan komen we zo meteen bij het terug, Joop. Dankjewel voor ja. dit moment. 5 tegen 0. Dat gaat lekker daar op uh, Duitsersveld. Zo moeten we vaker een wedstrijd spelen. SV Sanford tegen Marker. Zo meteen het slot. Maar eerst is If I had to leave my life. Without you near me The days would all be empty The nights would seem so long With you I see forever hold so clearly I might have been in love before But I never felt this strong Our dreams are young and we both know They'll take us away Hold me now, touch me now I don't wanna live without you Nothing's gonna change my love for you You wanna love me now how much I love you One thing you can be sure love, I've never ask for more than yours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 Forever to Hold me now Touch me now I don't want to live Without you Nothing's gonna change My love for you You wanna know by now How much I love you One thing you can be Sure of I'll never ask for more Than your love Nothing's gonna change My love for you You wanna know by now How much Bij C.F.M. hoor je het derde laatste uur op de zaterdagmiddag altijd een soort met van foutuurtje. Altijd een muziek die wij extra lekker vinden, toch wel uh, iets uh, mee hebben. We noemen het ook wel eens Kilty Pleasures, uh, albert -Jan. Nou, ja, ja. En uh, dit was er ook een, en en Nothing's Gonna Change My Love for You. Maar er wordt gevoetbald uh, op uh, Duitsersveld en het gaat lekker met uh, de mannen van uh, SV Salford Job. Ja, Rob, uh, er wordt nog wel gevoetbald, want het kan elk moment afgelopen zijn. Stamford heeft echt een sublieme wedstrijd hier neergelegd op de gras, de kustgras van het uh, buitengewoon. Uh, eindelijk heeft het uh, Tetsenier... Sonnier, alle neus is al de kant op gekregen. En, en er was een heerlijke wedstrijd voor de toehouders denk ik dat soms van nu echt gevoetbald heeft. Er was een drive naar voren, er werd uh, goed, werd gewerkt. Er werd hard gewerkt moet ik zelf zeggen. Er waren jongens die zich volledig weg zijn gelukt. En er waren jongens die een die, die, uh, die, uh, beetje zien wat ze kunnen. En een daarvan was uh, Fries. En als je vraagt vijf doelpunten wel eens de moons, dan denk ik, voor mij in ieder geval die van Cas. ...misschien ook wel de laatste van van Samson. En, ja, Zandvoort heeft hier geweldig gesloopt, het speelt nog steeds. Ik weet niet waarom die schrijft het niet afsluit. want het is eigenlijk altijd... de volks staat al, denk ik, een minuut of drie, vier of negentig minuten... ...en hij laat spelen. En dat heeft het gezien. 5-0 is het voor voet. Ik ga even kijken, Rob. Wat, wat de rest van... Ja, hij gaat even kijken, maar ik hoop wel dat hij nog terugkomt, Jofnes. Nee, Joop uh, komt niet meer terug. Nou, we horen het uh, straks uh, van... Uh, oh, daar is hij alweer. Ja. <laughs> Hop. Ben ik boos? Nee, ja, kom maar. Kom maar. Okay. Ja, we, ga, we, ga, oh, we gaan... Oh, we gaan even kijken naar uh, Joop. Ja, krijg ik hem terug? Ik krijg hem terug, Joop. Ja, mijn foutje <lacht> Dat is waar, hier, weg. Ik ging even kijken uh, uh, wat de concurrentieverstand heeft gedaan. Want Aalsmeer, ANV en Permisijn staan boven Zandvoort. Uh, uh, ANVJ, uh, daar weet ik niks van, want die laat het ooit bekend. Maar Aalsmeer heeft met 3-0 gewonnen van bij Dat is voor Zandvoort goed. Turbestein, de leider, heeft voorlopig gelijk gespeeld tegen CSW. Ook goed voor Sanford, dus wie weet wat er gaat gebeuren. Je moet alleen natuurlijk wachten op wat de AFC gedaan heeft. Hij tegen zich een speel tegen Arsenal thuis. Die uitslag staat er nog niet bij. En uh, ik maak me sterk dat Sanford toch weer naar de top van de tweede klasse gaat. Oké, okay, nou Joop, een uh, mooie wedstrijd in ieder geval voor uh, SV Sanford vandaag. Dank je wel voor je verslag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 En ik vraag me af, hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil, maar ik lach. En dokter was hem, de nieuwe zingel van de Maan. is ze huilt, maar ze lacht. Zie je hem al 30 jaar in Zandvoort. zie je CfM. Met nu het klein orkest.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 gek wordt verklaard en alleen de vogels vliegen van de oost naar west Berlijn worden niet teruggefloten of niet neergeschoten over de muur over het gordijn, omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn omdat ze soms in het westen Soms ook in het oogste willen zijn. West-Berlijn, de koervuursten Er wandelen mensen langs porno en piepshow. Waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan.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 omdat de broodlid soms bij de kodechnisch soms op het Alexanderplein. En dat was een de single van Het Klein Orkest. Eén over half vijf. Albertje, als je het klaar voor het Dier van de Week. Ja, en ze stelt zichzelf even aan u voor. Ik ben een wat klein uitgevallen Rotweiler dame van net vier jaar oud. Mijn naam is Luna. Helaas kon mijn baas mij niet de aandacht geven die ik nodig heb. Naar mensen ben ik super vriendelijk, enthousiast en aanhankelijk. Kinderen vind ik echt geweldig. Wel ben ik soms zo blij dat ik ze omver kan lopen. De kinderen moeten dus wel tegen een stootje kunnen. Ook zoek ik een eigenaar die duidelijke regels heeft. Tegen honden ben ik vriendelijk. Wel vind ik ze soms wel erg spannend. Het lijkt ook wel alsof ik ze de laatste tijd niet veel gezien heb. Grote reuwen heb ik al kennis meegemaakt En deze vind ik best leuk. Ik wil heel graag met ze spelen en gek doen. Maar iets in mij vindt dat nog erg spannend. Een andere hond in huis zou... ...moet kunnen. Wel moet ik dit... ...in een grote, stabiele, rustige reus zijn. Ik zoek een baas die... ...voldoende met mij kan doen... En ...om mij moe te maken, mij kan begeleiden... ...en mij structuur biedt. Dit heb ik helaas... ...in mijn vorige huis gemist. Katten, die zijn leuk... ...maar let op, dat bedoel ik niet zo grappig. Ik jaag ze namelijk graag op... ...dat is dus helaas geen optie... ...om mee samen te wonen in een huis. In mijn vorige huis was ik gewend om alleen thuis te blijven... ...en dat ging prima voor ongeveer vier uurtjes... Wel was ik los in huis, want de bench vind ik geen pretje. Als er voldoende met mij gedaan is, voordat ik alleen gelaten word... dan zal ik ook thuis het huis heel houden. Nou, dat scheelt. Als ik niet voldoende heb gedaan, en ga ik iets zoeken uit verveling. Ik ben verder gek op aandacht, knuffelen, en dat is echt mijn ding. Ben jij die persoon die waar ik naar verlang? Neem dan zo snel mogelijk contact op met mijn verzorgers. Ik ben toe aan een mandje met een goud en een randje. En waar verblijft... Luna. Luna verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierentuinkennemerland.nl. Want ook Luna verdient een tijd. En ik zou het zeker heel snel gaan doen. Want Luna is echt heel leuk. Neem dat maar van mij aan. Ga langs bij het Kennemer Dierentuin aan de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort Nieuw-Noord. Jawel. Het laatste half uurtje is uh, aangebroken Albert. want dan betekent altijd een feest, hè? Heb je de scene in? Ja, dit was Dit nummer wel zeker. Oké, okay. nou, we gaan uh, luisteren naar uh, Daryl Hall en Steve uh, Law Green in Daryl's House. En I Can Go For That. Dan zou je echt zien dat het een soort met van competitie is uh, die deze beide heren houden. En wil je die bellen nog een keer uh, terugkijken, dat kan op YouTube. Zoek gewoon even op uh, I Can't Call For That, Silo Green, live from uh, Daryl's House. En dan uh, vind je deze geweldige plaats. Wij hebben er in ieder geval weer van genoeg. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, het is kwart over vier. Nee, het is al later. <laughs> Ja, de tijd vliegt. Maar no. op met de, de Pit Reports. Haas Formule 1 heeft de, de eerste Formule 1-team beelden van de auto, raceauto van 2020 prijs gegeven. Opvallend is dat het Amerikaanse team in kleurstelling terugvalt op de oude kleuren grijs, rood en zwart. Vorig seizoen was er een om één om snel te vergeten voor Haas. In de zwarte bolide met gouden accenten reden de coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen voornamelijk in de achterhoede. De auto voor 2020 moet het beter gaan doen dan de auto van vorig jaar, al dus teambaas Günther Steiner. Toen hadden we absoluut een tegenslag en die zagen we niet aankomen. Maar goed, uit dit soort situaties leer je ook weer. De bolide zal voor het eerst echt te zien zijn tijdens de eerste testdag van, testdag van de Formule 1 op 19 februari op het circuit van Barcelona te weten. Het uh, circuit van Catalunya. Rennstal Mercedes komt ook in 2021 in de Formule 1 uit. Teamchef Toto Wolff heeft alle geruchten over een vertrek uit de koningsklasse van de autosport van de hand gewezen. We willen mee blijven doen. De Formule 1 is heel belangrijk voor, een, voor ons al dus Wolf tegen het tijdschrift Auto, Motor und Sport. De Formule 1 krijgt eh, ingrijpende wijzigingen in 2021. Het is nog veel te vroeg om te zeggen dat we definitief in de Formule 1 blijven, zei Wolf in november vorig jaar. De teams onderhandelen nog daarover met de Formule 1-organisator Liberty Media. De teambaas wil in februari gesprekken met zijn belangrijkste coureur Lewis Hamilton aangaan over een nieuw contract na 2021. We hebben afgesproken elkaar in december en januari met rust te laten. Als we in februari weer beginnen, zullen we bij elkaar gaan zitten en dat gaan we spreken. Al dus Wolf over de relatie met de zesvoudige wereldkampioen. Het team stelt op 14 februari de nieuwe bolide voor. Vijf dagen later beginnen de eerste testsessies zoals gezegd in Barcelona. Het lijkt er steeds meer op dat de Grand Prix in China wordt geschrapt. Dat meldt Autosport.com. Vertegenwoordigers van de Autosportbond via het Formule 1 Management, FOM in het kort... en het teamwazen van Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes, Williams en Renault... gaan uh, aanstaande woensdag tijdens een bijeenkomst in de Formule 1 Strategy Group... over het, uh, dit onderwerp in gesprek. De zorgen over de uitbraak en verspreiding van de virus in China nemen met de dag toe. Eerder werd er al in de Formule E-race in Sanya, die voor 21 maart gepland stond, naar van de racekalender gehaald. De Grand Prix van China wordt normaaliter op 19 april verreden. De organisatie hoopte naar verluid op een ruil met het raceweekend in Rusland, 27 september. Maar dat is voor de Russen geen optie. Zo klonk het vanuit Sochi. Wilt u op de hoogte blijven van de aanloop naar de Dutch Grand Prix... dan verwijs ik u graag even naar de nieuwsbrief... die de gemeente Zandvoort onder zoveel tijd verstuurt. U gaat gewoon naar de website van de gemeente Zandvoort. klikt daar het blokje Formule 1 aan... en u krijgt alle informatie die dan op dat, tot dat moment bekend is. Dan last but not least nog eenmaal de oproep voor uh, aanstaande maandag en dinsdag 10 en 11 februari zijn alle bewoners uh, uitgenodigd voor een informatieavond. Die avonden zijn in drie stukken te verdelen. Op maandag 10 en dinsdag 11 februari vertellen ze alles over het evenement, de verkeersmaatregelen per wijk en hoe het proces van de doorlaatbewijzen tijdens de Grand Prix exact werken. Op beide dagen wordt er om 5 uur, 7 uur en om half 9 een centrale presentatie gegeven. En van 5 tot 6 en van 7 tot half 10 kunt u uw vraag stellen aan de experts bij de diverse informatiestands. Niet, in ieder geval daarna komen er nog meer informatieavonden... maar ik denk dat deze op 10 en 11 februari, dus maandag en dinsdag... al heel erg druk bezocht gaan worden. Mocht u niet kunnen, morgen, of maandag of dinsdag... dan is, komt er altijd nog een ander moment en het is ongeveer ergens in april. Dus het heeft uw aandacht bij deze. Dankjewel Jan. en morgen is het feest. Oh ja, is het... Bij het CFM, dit is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort...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 En dat was de single van The Swing Out Sister. Ben je er klaar voor, Robert jan Ik wel. Mooi, daar komt ie aan. Het gedicht van de dag. En vandaag hebben we Steeds Als Jij Mij Aankijkt. Wij. Wij lopen hand in hand over het strand. Wij. Wij laten stappen na daar in het zand. Wij samen met z'n tweeën. Zo heel, heel alleen. We lopen urenlang, maar nergens heen. We staan heel even stil. Je kijkt me aan. Ik wil de hele, hele nacht hier met jou blijven staan. Dit, dit is een fijn moment, samen met jou. Jij, jij bent waar ik van droom, mijn ware vrouw. Want liefde, steeds als jij mij aankijkt, voel ik me weer smelten en word betoverd door jou, lieve lach. En zeg dan, zonder iets te zeggen, wat ik voor je voel, schat, en dat je mijn hart alleen deelt. En sneller klopt, klopt mijn hart, als jij, jij me alleen maar aankijkt. Dit, dit is ons moment. Zo met z'n twee. De maan die ons verlicht en hoort de zee. De wind. De wind is onze vriend. Met zijn eigen verhaal. Mijn armen om je heen. Het is duidelijke taal. Alles, alles is veel mooier. Veel mooier als je niet alleen bent. En daarom blijven wij voor altijd samen. En samen met z'n twee Zo heel alleen We lopen uren lang Maar nergens heen We staan heel even stil Je kijkt me aan Ik wil de hele dag Hier blijven staan Dit is een fijn moment Samen met jou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 Zo werd het weer een uh, mooi blokje op de lokale radio, CM. Oh, ja, ik vrij plaat hè. Als eerste Wesley Bronkhorst. En steeds als jij mij aankijkt en erachteraan Jorma Lady Love. Nou, uh, op het, jij kan weer thuiskomen. Nee, ja, ik kan weer iets later thuiskomen. Ja, nee, oh ja, dat is ook zo. Nou, Fred, die kan nog niet thuiskomen, want die moet aan het werk zo meteen, Fred. Ik, ik mag niet eens naar huis. Nee, je mag, nee. Je mag niet eens binnenkomen. Jij ja, mag niet meer binnenkomen, jij moet eerst twee uur presteren. Ja. Ja. Oké, okay, nou, wat gaan we doen zo meteen, zo vijf nou ja, of zeven. We zitten hier al aan tafel. Uh, we hebben dus wat gasten in de uitzending. En, en dat zijn, uh, ja, een, uh, een koppel eigenlijk, hè? de Crazy Accordiums. En ja, hun hebben uh, een single uitgebracht, samen uh, met Emil Hartkamp. Viva Bavaria. Klinkt goed. Ja. En, uh, is het is iets wel zo, ja, zo gedichte Bavaria, Bavaria, bedoel ja, je? Nee, ja, nee, <laughs> Nou, dan gaan we eventjes uh, tussendoor bellen met uh, Henk Robbermond. Uh, ook pas geleden hier in de studio aanwezig geweest. Zijn nieuwe single, uh, alleen de lusten, maar geen lasten. Ja, dat was die, die die die, die is niet voorop. die OUS, dat is nog. weer. Perry Zuidom gaat het nog, per, per die, uh, <lacht> gaan we nog uh, bellen over zijn uh, uh, ja, single. Een blijvende herinnering. En Bert, hier gaan we nog bellen over zijn nieuwe single. Hoe zou het daarboven zijn? Ja, ik geen zou, idee. Ik zou echt geen idee hebben. Even uitstellen maar. nog. <laughs> He, toch? Dat stellen we voorlopig nog even dat uit. Dat bedoel ja, ja, ja, En uh, ja, voor de rest nog uh, lekkere muziek natuurlijk. Als mensen verzoekjes hebben. Ja, kunnen ze dat altijd eventjes mailen naar zfmartiesten.nl. Die verstond ik niet. zfmartiesten.nl. Oké. Okay. En ja, eventjes onderaan de site. En daar kan je mijn berichtje achterlaten en... Uh, ja, wat je wil horen. Okido. Nou, veel plezier Fred. Ja, dankjewel. En wij zijn er morgen weer, Albert-Jan. Ja. Even in het heel kort. Ja, 2 uh, tot 5 uh, Zandvoort op zondag. Speciale uitzending in verband met ons 30 jaar bestaan. Tussen 2 en drie een uh, herhaling van een programma Oud Zandvoort... waarin uh, mijn collega Rob Harms wordt geïnterviewd door Pieter Joustra. En techniek op... Albert-Jan Vos. <laughs> Jaren geleden. <laughs> Goed, uh, over het ontstaan van uh, ZFM, CFM, wat je maar ook wil zeggen... Uh, dus het eerste uur uh, is dat, uh, de herhaling van het programma Oud Zandvoort... waarin uh, Rob dus vertelt over hoe het allemaal begonnen is. En uh, van drie tot vijf uh, zijn wij er in de uitzending. Kwart over drie hebben we de burgemeester... samen met uh, de voorzitter van ZFM, CFM, uh, mevrouw Maaike Koper. En daarna veel lekkere ouderwetse muziek uit de jaren negentig... en tussendoor interviews met wellicht uh, wat gasten... Uh, zoals die er dan op dat moment zijn. Ik hoop, ik hoop dat een paar langskomen... want ik heb wel een paar uh, die ik graag nog voor de camera wil halen... uit de vervlogen tijden. Lijkt mij erg gezellig. Zo uh, snel genoeg. Ja, Dankie. in uh, Kiara daar doen we niks mee, hè? Nee, nee, nee Gewoon uh, gezellig loskomen morgen. Die, die gaat die gaat, Nee, die houden we even tegen Fred. Ja. Is goed? Ja, is geen uh, Kiara nee, nou, nee. We kunnen het nu net zo goed volpraten. Jij ja, bent zo lang doorgegaan. Hij heeft geen zin meer om uh, deze te draaien of wel. Zo'n heel klein stukje. Ja, heel klein stukje. Heel klein stukje. tot morgen. Oh, nee, morgen. Tot morgen. Doei. Doe. Doe.